Come yeah. Thank <laughs> you. Ja, dus dat ik is we natuurlijk heel goed dat het vaste tijd is op dit moment. En dat iedereen een beetje zomer is. Maar dat sommigen toch al een beetje het gevoel van paard hebben, hier. Toch een beetje. Ik ga het niet gevoel van carnaval dus. Wij zijn namens de carnaval van twee dagen in de bos geweest, Dat doen je al gezien. We hebben het water vermomd. Jan Keizer was vermomd. Hij durfde mij niet te zeggen, maar weet ze, weten ze wie hier was. Ja, ja, ja. Jan was de volgende. Als heren. Ja. Niemand heren. Nou, nee. natuurlijk nee. hebben wij een asfeertje bijgemaakt, dus kunnen we kunnen onze krant ook weer zien. Wie is? Kroon was als paard, was hij. Als Wij hebben net een blad gelezen. Wij hebben een gelezen twee top honderds in de kerk gemaakt De godste vrouwen van Nederland en de, de taart top 10. En het gekke is, dat Caramba die stond in twee, in de hele top 100, en die in de top 10 stond in Altweij nogal. Ja, dat is dit. Maar ja, de taart top 10 stond in de twee. HA! Oh, ja, dat is je aan baardjes doen beneden? Hij is maar één, hè? Nee, ik bedoel zit de Caramba, ik bedoel zit. Ik bedoel beneden, ik bedoel beneden. Ik bedoel beneden. Ja, ik bedoel beneden, dat de gemeente, goed, we gaan wij hier een paar een gemeente ontmoet hebben, dat willen wij meemaken hier nu. En we gaan dat doen bij een liedje van uh, 1984, maar het uh, is van 6 En de mensen waar het bos, in de bos, en in de bos? In de